11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Facebook heeft op de beurs een flinke tik gekregen. Het aandeel daalde met meer dan 7 procent. En ook andere techbedrijven, zoals Google en Instagram, verloren waarde. Het is een reactie op de ophef rond het illegaal verzamelen van gegevens... door Facebook-gebruikers, door het bedrijf Cambridge Analytica. Beleggers op Wall Street houden er rekening mee... dat er strengere regels komen voor het verzamelen en delen van data... en daardoor kunnen advertentieinkomsten dalen. De vijf mensen die om het leven kwamen bij een ongeluk in Helmond... zijn vier mannen en een vrouw. Volgens de krant de Gelderlander zijn het uitzendkrachten. Ze zaten in een busje dat vanmiddag frontaal tegen een vrachtwagen botste. Drie anderen raakten zwaar gewond, onder meer de vrachtwagenchauffeur. Hij zat bekneld en moest uit zijn cabine worden bevrijd. De politie wil niets kwijt over de oorzaak van de frontale botsing. Het onderzoek naar de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter duurt volgens de Britse politie waarschijnlijk nog maanden. Het is een van de ingewikkeldste zaken die de antiterreureenheid ooit heeft behandeld, zeggen de Britten. Skripal en zijn dochter werden begin deze maand in de stad Salisbury vergiftigd met zenuwgras en ze zijn er slecht aan toe. Het is nog onduidelijk waar ze zijn vergiftigd. De Britten zeggen dat Rusland achter de aanval zit. De crisis op drie basisscholen in Geldrop is voorbij. De Raad van Toezicht en de interimbestuurder stappen op... en geven toe aan stakende leraren. Dat meldt Omroep Brabant. Leraren hadden zich voor vandaag massaal ziek gemeld... waardoor bijna 900 kinderen niet naar school konden. De leerkrachten waren boos dat hun leidinggevende zonder overleg waren weggestuurd. En ze zeggen dat er een angstcultuur heerst op de scholen. Morgen gaan ze weer aan het werk. Bij een man uit Eindhoven zijn honderden huiden van slangen, varanen en leguanen in beslag genomen. Ze waren gesmorgeld uit Indonesië en mogelijk bedoeld voor het maken van hesjes voor motorclubleden. Volgens de politie had de man logo's van motorbendes uit Nederland, België en Duitsland netjes gesorteerd en in laadjes liggen.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 IT-bedrijf. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. cdc De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. Voor-control vierwielbesturing en multisens zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau.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 Binnen zit Chris Keijnen. In zijn laatste artikel, zo is na zijn dood gebleken, draagt Stephen Hawking bewijs aan voor het feit dat er meerdere universa zijn. Geestig. Wedden dat er in één van die werkelijkheden een geleerde leeft die Stephen Hawking heet. en die kerngezond en springlevend is. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op maandag. ME is een ernstige ziekte, dat zegt de Gezondheidsraad. Maar over de oorzaak spreken ze zich niet uit. Is dat winst, vraag ik straks aan een ervaringsdeskundige. Boris was in Brussel om hulp te vragen tegen de Russen. En wij zijn in Utrecht in de laatste aflevering van onze serie Allemaal Lokaal. En tot slot, wat was er zo bijzonder aan de aanpak van een vredemoord... op de juwelier Ruud Stratman in Den Haag? Dat weet u allemaal na deze uitzending. Die begint met de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 19 maart. Neem patiënten met me CVS serieus. Ja, met dat advies kwam de gezondheidsraad dus vandaag. Serieus in de patiëntenzorg. Neem ze serieus in wetenschappelijk onderzoek en neem hen serieus bij uitkeringen. Verenigingen van ME-patiënten zijn tevreden met het advies. Ze zien het als een erkenning omdat ze vaak zijn weggezet als aanstellers. Dat zegt de vader van een ME-patiënt. Dit is voor haar uh, zo'n opbeurend iets dat dit nu gebeurt. Uh, ze voelt zich niet meer de bedrieger die ze altijd heeft gevoeld dat ze die zou zijn. Zijn dochter kan door de ziekte weinig meer. Ze ligt het overgrote deel van de dag in bed. Ze komt pas om een uur of twee, half drie naar beneden. Dan moeten wij hier alles donker maken, want ze kan niet tegen licht. En dan is ze tot een uur of half zes bij ons hier in het schemerdonker. Ja, straks dus meer over dit onderwerp. Dan de brexit. De EU en de Britse regering hebben een overgangsfase afgesproken. De brexit gaat volgend jaar door, maar de eerste twee jaar daarna... blijft alles min of meer bij het oude. En dat is een grote opluchting voor deze bloemenexporteur. Ja, we werden eigenlijk allemaal steeds onrustiger... omdat we met z'n allen niet wisten wat er zo gaan gebeuren. En nu dat we een jaar langer de tijd hebben, is zeker fijn. En ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Johnson, reageerde meer dan tevreden. A great step in Met het akkoord is vooral tijd gekocht. En dat kunnen ze goed gebruiken, want uh, handelsakkoorden uh, afsluiten, dat kost veel tijd. En ook zijn er genoeg zaken waar ze het nog lang niet over eens zijn. Het valt de nabestaanden van Nicky Verstappen en de politie wat tegen... de opkomst in het grote DNA-verwantschapsonderzoek. Ruim 14.000 mannen hebben DNA afgestaan... terwijl er meer dan 21.000 waren opgeroepen. In de plaats waar Nicky woonde was de opkomst 90%, maar in de buurt van de plek waar de jongen in 1998 dood werd gevonden, bij Heerlen was dat anders. In de oostelijke mijnstreek, in het algemeen, was het minder. We zijn op Facebook, zoals ik al zei, media, alles hebben we geprobeerd om die bereidheid toch zo hoog mogelijk te laten worden. Maar het heeft niet mogen baten. Misdaadverslaggever Peter R. De Vries, die de ouders van Nikki bijstaat, is teleurgesteld. Het enige wat ik kan bedenken is dat bij veel mensen het gevoel is ontstaan van nou ja, mijn DNA doet er niet toe. En ach, misschien doet er nog wel een neef van mij mee, dan hebben ze het ook. Dus ik neem die moeite niet. Als er uit die 14.000 DNA-monsters niets komt, dan kan de politie alsnog die families benaderen van wie niemand aan het onderzoek heeft meegedaan. Zouden daar families nog uh, buiten vallen, dan is het te overwegen om uh, opnieuw een oproep te doen aan die mensen om uh, vrijwillig hun DNA alsnog af te staan. We wisten al dat er een groot gebrek is aan techneuten, aan bouwvakkers en aan IT'ers. Maar daar komt nu een groep bij, verkeersregelaars. Deze mannen kunnen het iedereen aanraden. Ik ben Mart van Voorthuizen, verkeersregelaar van beroep, wat ik al zes jaar lang met plezier doe. We zijn bezig zijn met mensen, lekker buiten bezig werken. Vind ik beter dan binnenzitten. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En wouter moet las wat er in de krant vanmorgen staat. Het kabinet komt in actie tegen voedselverspilling. Daarover worden afspraken gemaakt met voedingsbedrijven als McDonald's, Unilever en Ahold meldt het AD. Nu nog wordt er in Nederland per jaar 2 miljoen ton voedsel verspild. In 2030 moet dat de helft zijn. Voedingsbedrijven doen vrijblijvend mee... maar onderzoeker Twan Timmermans van de Universiteit Wageningen... zegt in het AD dat hij er wel vertrouwen in heeft. Minder verspilling betekent voor bedrijven ook geld besparen. Een medewerker van Waternet heeft 1,5 miljoen euro... van het Amsterdamse waterleidingbedrijf in eigen zak gestoken. De Telegraaf schrijft over deze Nico B. op basis van bronnen bij het strafrechtelijk onderzoek. Hij zal twintig jaar werkzaam op de administratie van Waternet... en zou meerdere keren tonnen van het bedrijf... naar zijn eigen rekening hebben overgemaakt. Lang heeft Nico B. niet van zijn geld genoten. Hij vergokte het binnen enkele maanden bij online casino's. De Telegraaf vraagt zich af waarom iemand met een gokverslaging... toch op de financiële administratie van Waternet kon werken. Een gelukkige werknemer is een productieve werknemer. Met dat idee heeft het Utrechtse ICT-bedrijf Experius een Chief Happiness Officer in dienst. Evelien Veeman vertelt in de Volkskrant morgen op de internationale dag van het geluk over haar werk. Een op één met werknemers door de Utrechtse binnenstad wandelen en op vrijdag gezamenlijk successen, maar ook mislukkingen vieren met champagne. Veeman benadrukt dat haar werk absoluut geen overbodige luxe is. Gelukkige medewerkers leiden tot tevreden en loyale klanten... en dus tot meer winst. Als ik niet zou kunnen aantonen welke kwaliteit ik lever... zou ik hier niet hebben gezeten. De ouderwetse Hollandse pot blijkt net zo gezond als mediterraans voedsel. Voedingsdeskundige Corné van Doren bestrijdt in het Nederlands Dagblad... dat mensen in mediterrane streken langer leven... door wat ze dagelijks op tafel zetten... Hij concludeert dat er met het traditionele Nederlandse eten... zoals groenten van het seizoen, een beetje zuivel en wat vlees... weinig mis is. Helaas koken veel Nederlanders al lang niet meer dat traditionele potje. Volgens deskundigen van Doren eet nog maar een vijfde van de bevolking gezond. Hij heeft nog wel wat tips voor de rest. Fruit in plaats van snacks als tussendoortje... halve vleesporties en minder alcohol. Dan kom je al een heel eind. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 B. Degene die belast zijn met de behartiging van de belangen van de personen... bedoeld in de artikelen 4, derde lid onder B en 42, eerste lid onder C... Ja, Emiel, goede avond. Uh, waar staat het voor, Wif? God, wet, inlichting en veiligheidsdiensten. Kijk, dat is zo. 2017 zou ik eraan toe willen voegen. Hoe is het met je stem? Het gaat. Ik, uh, ik ben nog niet zo heel hees als ik dat had verwacht, eerlijk gezegd. Ik heb er nu een wijntje voor mijn neus, dus het gaat, het gaat prima met me. Want hoe lang heb je erover gedaan? Nou, een kleine 3,5 uur. Uh, dat hadden we ook ongeveer wel geraamd van tevoren... Ik uh, heb ja, nog nooit zoiets gedaan, dus het was wel een ervaring. En uh, wat staat erin in die wet? Ja, dat ga je me nu vragen. Ik heb geen idee. <lacht> ik heb geen idee. nee dat, Ik heb het van tevoren natuurlijk wel ingelezen en een beetje geoefend. Maar en die 3,5 uur sessie, dat doe je uh, als een marathon. Uh, verstand op nul, blik op een eindig uren maken en voorlezen. En nee. ik, weet, ik ga me niet vragen wat erin stond. Nee. Was er nog verschil in uh, uh, moeilijkheidsgraad, het een of het de andere deel? Of, uh, ja, hoe las het eigenlijk? Er zaten heel veel opstommingen in en het is natuurlijk heel wollig... Uh, uh, ambtenarentaal, taal wat... Uh, ja, wij zijn natuurlijk gewend om de verhalen zo mooi mogelijk te vertellen. En dit zijn verhalen die zijn er, die zijn er om te kloppen tot op de millimeter. En dat leest niet zo lekker, kan ik je vertellen. Hmm. Dus er zaten wel flink wat moeilijke passages in, ja. ja. ja. Waarom deed je het eigenlijk? Uh, het idee kwam eigenlijk... Uh, het was een ludieke actie, want we dachten van... ja, wie gaat in godsnaam dat ding lezen? Kijk, we mogen er allemaal wat over zeggen. We gaan erover stemmen, er is een referendum... Maar niemand leest dat ding. Ik mm. dacht, weet je wat, dat gaan wij wel doen. En uh, dan moet ik even de credits geven aan mijn collega Stefan Vegelin... die met het idee kwam. Weet je wat, we gaan een livestream starten. We gaan het gewoon voorlezen en... Los van dat het een ludieke actie is, hebben we ook wel drie uh, experts uitgenodigd van de MUVD, van Business of Freedom, een voorstander-tegenstander aan wie mensen dan in de comments hun vragen kunnen stellen. Oh ja. Zodat het ook inhoudelijk uh, echt uh, stand houdt, maar het is natuurlijk wel om even aan te kaarten van ja, niemand leest hem, wij lezen het voor jullie. Ja. En uh, heb je enig idee, het was live te volgen op, op YouTube, enig idee hoeveel mensen er gekeken hebben? Daar heb ik niks van meegekregen. Ik hoorde net wel dat er uh, op elk moment minimaal 300 mensen, zowel op YouTube als Facebook, live aan het kijken waren. Klinkt heel weinig, maar voor een livestream van 3,5 uur als het uitsmeert, schijnt dat hartstikke goed te zijn. Um, Hoeveel dat er precies zijn? Ik weet het niet. Ik nee. heb alleen maar op die teksten blind gestaard. En, en voor <laughs> mensen die toch nog even die hele wet door willen nemen... kunnen ze het nog ergens terugkijken? Ja, zeker. Het staat gewoon op onze YouTube en op onze Facebook... kan je die livestream gewoon in zijn geheel terugkijken. En we gaan er ook nog wel een samenvatting van maken. Uh, dus dat is misschien verstandiger om terug te kijken. Want het duurt vrij lang. Oké, okay, en wat ga je stemmen? Ik weet het nog niet, zeg ik je eerlijk. Nee, zeg ik je heel eerlijk. Ik ga nog morgen niet? Nee, ik ga me morgen daar nog even heel goed in verdiepen. Um, je gaat het nog een keer lezen. <laughs> met de antwoorden van onze experts ga ik ook nog even aan de haal. Maar ik twijfel oprecht nog, ja. Hmm. ja. En wat is de twijfel? Um, de twijfel is: uh, kunnen ze niet al genoeg? Hmm. We, we hebben nog nooit een aanslag in Nederland gehad. Dus die, die twijfel heb ik. En wat. Gaat er nog meer mee gesleept worden als ik dat woord mag gebruiken? Wil ik me nog eventjes extra in gaan verdiepen. Oké, okay, nou als je het nog even terug kan kijken, het staat uh, <laughs> op YouTube. Oké, dankjewel, okay, dankjewel Emiel. Alsjeblieft.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 Ain't God no I Got Life. Nina Simone was dat. Artsen moeten klachten van patiënten met ME en het chronisch vermoeidheidssyndroom serieus nemen. Dat stelt de Gezondheidsraad vandaag in een advies aan de overheid. En er moet ook meer onderzoek komen naar de ziekte. Bij mij in de studio is Helga Favier. Goedenavond. Goedenavond. Um, je hebt al ruim 30 jaar ME slash uh, CVS. He? Klopt. Um, blij met dit advies? Ja. Ongelooflijk blij. Ongelooflijk, ja, ja, ongelooflijk blij. blij. Ik heb echt gehuild. Gehuild? Ja, ja. Mm. En meerdere meepatiënten die ik ken... werden eigenlijk allemaal een beetje gek. Mm. En ook um, internationaal patiënten gek. Omdat je dan toch denkt van... Uh, ja, als het in dit land gebeurt... gaat het misschien ook nog naar een ander Europees land, hè? Mm -hmm. Dus ja, het betekent voor mij heel veel. Ja, zometeen even waarom dat dan zoveel voor betekent. Maar eerst, eerst wil ik iets meer begrijpen van... Uh, hoe hoe jij je voelt? Hoe ziet, een, hoe ziet een gemiddelde dag er voor jou uit? Ik breng ongeveer 21 uur op dag, per dag uh, op bed door. 21 uur per 21 dag? 21 uur per dag op bed. Dus loopt. drie uur niet? Drie uur niet. Hm. Ja. Gemiddeld. Hm. En ja, als ik over mijn grenzen ga, dan uh, moet ik boeten. En dan uh, ben ik uh, nog zieker. Wat je nu hier zit te doen, is dat over je grenzen gaan? Ja. En hoe moet je daarvoor boeten? Meestal is het uh, 24 tot 76 uur later dat er dan een zware terugval komt en dan uh, ja, gewoon op bed meer pijn. Uh, uh, nou ja, hier, Ik begin mm. al uh, te roepen. Dat mm. is echt uh, cognitieve problemen. Want het is vermoeidheid, het is pijn, het is ja, concentratie is het akte, verlies. Raar, raar lopen, uh, niet meer goed kunnen bewegen, in elkaar zakken. Mm. Ik zei, je hebt 30 jaar. Kun je je nog herinneren dat je het niet had? Ja, ik kan me nog wel herinneren, ja. Ja, ja. ik kan me wel herinneren, zeker. Ja, is dat, en, en, en hoe heeft zich dat ontwikkeld? Is het van het begin af aan zo geweest als je nu bent? Of is het steeds erger geworden? Uh, in het begin, uh, ik was net student. En in het begin dachten we dat, we dat ik misschien ziekte van vijver had... want ik was heel moe. Maar ja, dan word je op bloed geprikt, er wordt niks gevonden... Dus ja, je gaat door. Het zal het studentenleven wel zijn. Mm. Maar ja, er waren wel gekke dingen. Dat je dan in één keer de trap niet op kan komen. Of twaalf uur slaapt. Of dat je iets moet typen. En dat je eigenlijk raar typt. Dat je allemaal fouten maakte waar je dat normaal niet doet. Ja, en op een gegeven moment ben ik in elkaar geklapt. En eigenlijk heel snel achteruit gegaan. Dus de ene dag kon ik nog naar de brievenbus lopen. Dan probeer je nog steeds te lopen. En de volgende dag lukte dat al niet meer. Mm. En hoe ik ook mijn best deed, ik kon het niet meer pakken. En wat zei de dokter? Ja, de dokters in die tijd wisten de dokters helemaal niet wat het was. Ik heb gewoon het geluk gehad dat ik het allereerste artikel over ME in Nederland heb gelezen in de Viva, en da dat nam ik steeds mee naar artsen. Maar ja, ik werd daar dan wel heel aardig behandeld en vervolgens werden de hele rare dingen gezegd en geschreven. Dus ik kreeg de diagnose conversie, hysterie, uh, uh, ongedifferentieerde somatoforme stoornis. Dus er werd altijd de psychische kant op geduwd, want ja, in het bloed is niets te vinden. Het voldoet niet aan kenmerken van andere ziektes. En hoe lang is dat doorgegaan dat het die psychische kant op geduwd werd van die dertig jaar? Ja, toch wel jarenlang. Jarenlang. En op een gegeven moment um, ontdekte ik een uh, ME-vriendelijke neuroloog. Um, ik bleek ook uh, tien jaar rond te lopen met epileptische aanvallen die niet als epilepsie werden erkend. Want dat zou ook wel conversie zijn. Ja, die heeft me dus een heel, heel stuk kunnen helpen. Kreeg ik antiepileptica. Ja, dan ben je mm. natuurlijk minder moe. Mm. Als je niet meer van die rare aanvallen hebt. En op een gegeven moment kwam ik bij een uh, ME-vriendelijke internist. Die ontdekte dat ik een aminozuur miste. Dat ik dat moest aanvullen, carnitine. En toen ben ik ongelooflijk goed geweest. Mm. Ik heb halve dagen kunnen werken. En mijn hoogtepunt was dat ik op de Heilige Berg van Ierland stond, 800 meter hoog. Kan ik kan me heel goed herinneren dat maar dat gevoel. is ook weer achteruit gegaan dus? Het is ook weer achteruit gegaan. Ik krijg steeds nieuwe ziektes erbij. Mm. Ja, dat hoort ook bij ME. Ja. En wat maakt dit gezondheidsraadadvies nu zo belangrijk... dat je gehuild hebt toen je dat hoorde? Het is de erkenning. Het is uh, het feit dat er patiënten zijn... die naar verkeerde therapieën worden gestuurd waar ze steeds zieker worden, omdat ze worden geactiveerd. Ze moeten meer bewegen. En die ME-patiënten worden daar alleen maar zieker van. Mensen die misschien alleen chronisch vermoeid zijn... die hebben daar misschien wel baat bij. He, mensen die bijvoorbeeld mm. depressief zijn en daardoor vermoeid. Maar als ik zou zeggen, uh, ik heb chronisch buikpijn. Het kan van alles zijn. Dat mm. kan geen ziektebeeld zijn, chronisch buikpijn. En dat is precies wat er met ME-CVS is gebeurd. Ja, maar... Nu zegt de gezondheidsraad ook dat ze geen oorzaak weten. Die houden ze open, waarmee, ze, ze, open, ja. waarmee ze dus ook uh, een psychische oorzaak niet uitsluiten. Ja. ja, je kunt niet alles krijgen. Ik geloof in evolutie. Hmm. Maar het feit dat toch wordt gezegd dat het... Uh, vrijwillig moet zijn als je een psychische behandeling wilt ondergaan. Vind Want ik al heel wat. ook, ook dat zeggen ze, hè? je kan ja. nog steeds die cognitieve therapie ja. krijgen... waar tegen patiënten veel bezwaar hebben gemaakt. Ja. Ze zeggen, ik ben niet gek, om het even in mijn eigen woorden te nee, zeggen. Ja, cognitieve gedragstherapie heb je in verschillende vormen. Je hmm. kunt gewoon worden geholpen om om te gaan met je ziekte. Dat is prima. Hmm. Maar als je alleen maar wordt opgejut en onder druk wordt gezet... en je moet blijven activeren terwijl je steeds zieker wordt... Ja, dat is iets heel anders. Ja. ja Voor mij persoonlijk, ik heb nooit cognitieve, cognitieve gedragstherapie hoeven doen. Um, maar voor mij persoonlijk is het heel fijn dat ik weet... als ik straks bij het UWV zit dat er misschien toch iets meer rekening wordt gehouden... met mijn functionele mogelijkheden. Ja, want dat zeggen ze ook, hè? We, we, we gaan die mogelijkheden niet afsluiten... want sommige mensen helpt het misschien. Maar als je het weigert, die cognitieve therapie... of die activeringstherapie waar je het net over ja. had... dan wordt je dat niet aangerekend. Precies. Dan gaat het bijvoorbeeld niet je uitkering kosten. Precies, Nou, dat is toch heel belangrijk. Want het zou toch te gek voor worden zijn... dat je jezelf ziek moet maken om een uitkering te kunnen krijgen. Ja, ja. Dat dus, klopt niet. Dus toch een hele grote stap vooruit. Een hele grote stap, en stel je voor polyklinieken voor ME-patiënten. Ja. Er zijn zo weinig artsen. Er zijn zo verschrikkelijk weinig artsen. We hebben ze zo keihard nodig. Zo weinig mensen komen op de juiste plek terecht. Die komen in verkeerde handen. Hm. Nou, ik zou het fantastisch vinden dat ik naar een polykliniek kom. Of dat als iemand anders ziek wordt... dat hij kan praten met een ME-verpleegkundige. Ja. Want wat gaat het voor jou heel concreet uitmaken? Nou, voor mij gaat het concreet uitmaken dat ik misschien mij um, makkelijker ga uitspreken dat ik ME heb. Want um, als je ME hebt, dan probeer je dat altijd een beetje uh, in het midden te laten. Want je wilt daar eigenlijk niet zo graag voor uitkomen. Want je weet nooit wat andere mensen denken, want ze kunnen van alles denken... want ze hebben de gekste verhalen over mensen met ME en CVS gehoord. En dan denken ze, ja, die mevrouw is depressief of ze is burn-out... of uh, weet ik veel wat ze van me denken... Nu kan ik veel makkelijker, net als gewone patiënten. Ik kan nu een gewone patiënt worden. Vind ik zo heerlijk? Een gewone patiënt, het klinkt gek. Je bent blij dat je een gewone patiënt bent. Daar komt het op neer. Het klinkt gek, maar ik begrijp het wel. Dankjewel. Heel gaaf, Favier. Brussel bij Nacht. Brussel bij Nacht in onze wekelijkse rubriek vanuit de krochten van de nacht in Brussel. Vanavond met Tijn Sade. Tijn, waar gaan we het over hebben? Ja, over de man van de dag hier in Brussel. En dat was vandaag Boris Johnson, de Britse minister van Buitenlandse Zaken. Ook wel bekend als Mr. Brexit. Nou, de afgelopen jaren deed hij er echt alles aan om de Europese Unie belachelijk te maken. Maar vandaag, op een vergadering met zijn Europese collega's... had hij Brussel plots heel hoog zitten. Hij kwam namelijk bedelen. Bedelen om hulp in zijn campagne tegen Rusland. Dat volgens hem verantwoordelijk is voor de zenuurgasaandering op twee Britse ingezetenen. Nou, we kennen allemaal het verhaal inmiddels. Uh -huh. De Russische ex Skripal en zijn dochter. Nou ja, van de jolige, stoere Boris van Welleer bleef niet veel over. Luister even mee. Take back control of this country. Can you hear me at the back? Yeah! Darling, you got to let me know. I can sing the ode to joy in German. You want that? You want that? Well, I will. Zo anyway, you know, you know you know so klinkt Boris Johnson als Brexit Boris als hij de EU belachelijk maakt. Maar vandaag in Brussel sloeg hij een heel andere toon aan. Hij vroeg zijn Europese collega, ministers van Buitenlandse Zaken, om hulp in zijn clash met Moskou. Volgens Johnson zit Poetin zelf achter de zenuwgasaanval. Uh, we actually have evidence within the last 10 years. Uh, that Russia has not only been investigating the delivery of nerve agents uh, for the purposes of, of assassination, but has also been creating and stockpiling the last few years. We hebben bewijs, zegt Johnson, dat Rusland een enorme voorraad zenuwgassen heeft aangelegd. Bedoeld om mensen uit te schakelen. Maar op meer dan solidariteit, het woord dat al zijn buitenlandse zakencollega's hier in Brussel in de mond namen, hoeft Johnson voorlopig niet te rekenen. Wat is absoluut duidelijk is onze volle solidariteit met het Verenigd Koninkrijk. Solidariteit, solidariteit met de grote Bretagne. We willen onze solidariteit met het VK uitdrukken. Nieuwe sancties tegen Rusland die zijn voor niemand nog bespreekbaar. Ook voor minister Stef Blok is het belangrijk dat er allereerst een uitgebreid onderzoek komt. Het is natuurlijk cruciaal dat het onderzocht wordt. Daarbij is onder meer een rol voor de in Den Haag gevestigde organisatie die het verbod op chemische wapens handhaaft. Natuurlijk is het heel erg van belang dat we weten wie het precies gedaan heeft. Boris Johnson is ook Mr. Brexit. Een tijdje geleden nog, twee jaar geleden, maakte hij de EU als tevenkom belachelijk. Nu staat hij hier vragend om hulp. Heeft dat bij jullie een beetje een rol gespeeld van... hé, hey, daar heb je Boris Johnson, maar nu een heel andere. Geen enkele, geen enkele. We realiseren ons allemaal dat zo'n verschrikkelijke aanslag... iedereen in Europa zou kunnen treffen. Nu, nu was het Engeland. En uh, we staan echt uh, om Engeland heen... en steunen Engeland van harte. Heeft de brexit geen enkele invloed op? Ja, geen enkele invloed, uh, zegt uh, onze kerstverse minister. Is dat, is dat echt zo, Tuin? Nou ja, net als minister Stef Blok, die twee keer, volgens mij trouwens drie keer, ontkende dat die brexit geen invloed, heeft, ja. geen invloed heeft. Nou, dat zeiden alle ministers vandaag. Nou, je zou er bijna wantrouwig van worden. Maar ja, officieel is dat te tonen. We steunen het Verenigd Koninkrijk. Maar ja, natuurlijk telt iedereen ondertussen zijn knopen en denkt. We doen als Europa de komende zes jaar weer zaken met Poetin. En dat heeft toch de hoogste prioriteit. Terwijl Boris. Ja, toch de brokkenpiloot van de, brexit is, mm. van de Brexit is, van het VK dat ons verlaat. Dus ja, men hield het bij woorden, solidariteit, je hoorde het. Hè? Johnson ging daarna trouwens nog wel even langs verderop in de stad... bij de NAVO, maar ook daar ja, was de toon toch opvallend terughoudend. NAVO-chef Stoltenberg wil, net als de EU-ministers... eerst een gedegen onderzoek naar wie de daders precies zijn. Ja, en zo droop Mr. Brexit eh, toch mm. een beetje af vandaag. Ja. Nou ging het vandaag ook over de brexit in, uh, in Brussel natuurlijk. Er is afgesproken dat er na de daadwerkelijke brexit... Uh, volgend najaar, hè, in 2019... Uh, de eerste twee jaar helemaal niets verandert. Um, om het in muziektermen te zeggen, na de clash nu status quo... Ja, zo ongeveer, ja. Zo ongeveer kun je het stellen. Terwijl dus Brexit Boris zijn hand ophield in het Europese Raadsgebouw... moest die arme Brexit-minister David Davis aan de overkant hier... bij de Europese Commissie instemmen met ja, eigenlijk bijna alle harde eisen... die Brussel stelt. Een van de belangrijkste is dus hoe, ja, hoe die overgangsperiode... van bijna twee jaar na maart 2019, hoe die periode eruit gaat zien. Nou, de Britten wilden gedurende die transitie nog over al over mee kunnen beslissen. Mm -hmm. nou, Brussel heeft gezegd, vergeet het maar. Ja. De ruit is eruit. In die overgangsperiode mag je nergens meer over meepraten. En dat hebben de Britten vandaag moeten slikken. En daar hebben ze een handtekening onder gezet. Ja, maar, maar is, is dit nadelig voor de Britten? Want je zou ook kunnen zeggen... Uh, ze krijgen nog twee jaar extra de tijd om aan alles te wennen... en aan alles te regelen. Uh, je, je, je kan het ook zien als uh, nog enige coulantie van de EU, of niet? Ja, maar ja, dat ligt er weer aan uh, wie je bent in Londen. Ben je een harder brexiteer of een softer brexiteer? Kijk, voor de Haviken, de harde brexiteers... is dit toch allemaal gewoon een enorme toegeving. Toch een nederlaag. Kijk, als het aan Brussel had gelegen... waren de onderhandelingen al veel verder gevorderd... en hadden we nooit over een overgangsperiode gesproken. Dus ja, deze hele overgangsperiode is al... Eh, vanuit Brusselse optiek een nederlaag voor de Britten. Dus uh, in Londen zal dat ook zo gevoeld worden... door de harde brexiteers. Maar ja... Uh, Tegelijkertijd heb je gelijk. De situatie is nu eenmaal zo. Dat die vertraging er is. Dat de onduidelijkheid steeds groter wordt. Dat er zorgen zijn. Vooral bij het bedrijfsleven. Die maken zich zorgen. Hoe gaat dat nu verder? Wanneer hebben we eindelijk eens duidelijkheid? Nou, die kunnen zich nu een beetje verheugen. Op die extra tijd. Ja. Dat ze zich kunnen voorbereiden. Op die echte bre brexit. Maar ja. Dat is het dan wel een beetje. Ja, en uh, een van de alleringewikkeldste dingen... die dan in die extra tijd zou moeten worden uh, uitgedokterd... is uh, die grens hè, tussen Ierland en Noord-Ierland. Uh, waarvan uh, iedereen vindt dat het geen dichte grens mag worden. Maar niemand nog weet hoe dat voor elkaar te krijgen is... als het de grens tussen uh, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie blijft. Um, daar zal een keer een besluit over genomen moeten worden. Is er al een oplossing voor in zicht? Nou. Nee, daarin zijn ze helemaal niets opgeschoten. Nou, Brussel zegt, die grens moet open blijven, Of in ieder geval zo onzichtbaar mogelijk. Zonder gedoe aan de grens. Nou, de Britten die willen pas het achterste van hun tong laten zien. Als ze duidelijkheid hebben over de toekomstige handelsrelaties. Tussen hun land en de EU. Hmm. Ja, de, uh, en Brussel ziet dat helemaal niet zitten. Die zien dat als een truc. Die zeggen, nee, we willen daar gewoon nu uh, duidelijkheid over. Van jullie, over hoe die grenzen gaat uitzien. Nou, even, als het even kan dus eigenlijk geen grens. Maar hier zijn ze dus niets, uh, ja, niets opgeschoten. Daar wordt wel uh, aanstaande donderdag, als de Europese lentetop van de regeringsleiders hier in Brussel begint, daar wordt, uh, dan wordt er verder gepraat. En dan zal trouwens ook nog ter sprake komen, of nou toch misschien de regeringsleiders ook nog eens willen kijken naar Borens, Boris, zijn smeekbeden. Ja. Want die wil stiekem toch eigenlijk, uh, wel, ja, misschien wel extra sancties tegen Rusland. Maar ik denk dat hij... Uh, dat de Britten daar ook aanstaande donderdag op die top weer bot vangen. Dus ja, het wordt niet echt uh, uh, de week van de Britten. Waarmee ons gesprek weer mooi rond is. Dankjewel, Tijn Sade. This It's a very, very mad world Mad world Enlarging your world Mad world Mad world van Gary Jules de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Allemaal lokaal. De belangen van de gemeenschappen hart. Niet de burgemeester, maar de burger is meester. Dat er meer geld vrijkomt om de buslijn alsnog mogelijk te maken. Ja, bijvoorbeeld de bouwvuur voor de jeugd in Kasteren. Dat we verschillende kloven zien en alles willen verbinden. En dat we eraan gaan werken om toch deze school op deze plek hier gaan bouwen. Daar heb ik jouw steun voor nodig. Allemaal lokaal. Hier kom ik Ja, vanavond de zevende en laatste aflevering van onze serie over de gemeenteraadsverkiezingen van overmorgen, 21 maart. Het Oog vaardigt speciale verslaggevers af naar politieke bijeenkomsten in hun eigen gemeente. En deze keer waren we in Utrecht vanavond. Althans, wij waren daar niet, maar radio- en televisiepresentator Sophie van den Enk. Was daar Goedenavond Sophie. Goedenavond, Chris. Um, Jij was naar een debat in Tivoli in Vredeburg. Ja. Uh, waar ging het over? Wat was het thema? Uh, Tivoli vredeburg had eigenlijk een, een groot afsluitend uh, debat georganiseerd. Uh, Toen kort uitgezonden bij uh, RTV Utrecht. Uh, en um, dat ja, dat was uh, het slotdebat. Dus eigenlijk waren alle politieke partijen afgevaardigd en uh, alle Partijen die een partijprogramma hadden, die mochten ook het woord voeren en echt deelnemen aan het debat. Uh -huh. En dat waren er al vijftien. 15. 15, en dan was zo. er nog één uh, dorpsgek, want dat doen wij ook altijd in, in Utrecht. Wie was dat? Uh, ja, hij heette Marcello. Ja, ja. En hij oh, uh, had, had een grote vlag, een Nederlandse vlag omgedrapeerd. En uh, nou, die zorgde toch ook nog voor wat uh, hilarische momenten. Ja, ging het heel veel over de uithoofdlijn of. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, oh. wat, uh, wat ik jammer vond aan het feit dat, uh, dat er 15 partijen vertegenwoordigd waren, is dat het is natuurlijk goed is om, om, ja, om iedereen te laten horen. Maar mm -hmm. om dan echt specifieke thema's uh, bij de horens te vatten, dat is toch wel lastig dan. Want ja, iedereen moet een beetje een, een ei kunnen uh, leggen, maar dan blijven het toch wel hele algemene eieren waar eigenlijk iedereen ook wel, ja, voor is. Ik bedoel, ja. iedereen wil dat Utrecht veilig is en dat iedereen gelijke kansen moet hebben en dat het allemaal duurzaam uh, moet. En dat je moet samenwerken. Uh, ja, samenwerken. Uh, dus ja, dat er, waar ook samenwerken De meeste mensen waren er veel... ook voor. Ja, ja, viel me wel op. Cek, het is vooral in deze tijd heel belangrijk dat zijn. Dat hoor ik de hele ja, dag al ja, goed. Ja, maar, was, het, was het wel een levendig debat. Ik zag bijvoorbeeld vanavond bij nieuwsuur uh, daar was een Rotterdamse debat. Nou, dat dat ging er stevig aan toe. Joost Eertmans van Leefbaar moest daar flink aan, aan de bak. Hoe was het in Utrecht? Ik, wat wat heel leuk was en meteen ook heel erg bijdroeg aan de sfeer was dat het super druk bezocht was. Er waren echt. Uh, hmm. Dan werd het op een gegeven moment genoemd 750 man. Dat neem ik zo aan. Dat het is je hebt de grote uh, grote zaal. Ja, het was, het was niet in de zaal, maar hmm. echt zo in de ja de soort van foyer en dan. Zit dus mensen echt van alle kanten. Ik kon het ook niet eens echt heel goed zien. In, de, in dat trappenhuis ja, daar? Ja, of... oh, ja, ja okay. dat is ja, echt ja. bedoeld als een soort van Utrechtse huiskamer. Dat hmm. werd ook op die manier mooi gebruikt. wordt werd wel nog even ook benadrukt. dus Hoe duur Tivoli-Vredenburg uiteindelijk wel niet? was uitgevallen. <laughs> en uh, de, nog een idee van de, de, van de Stadspartij Utrecht om dan alle Utrechters ook, omdat iedereen er 45 euro per jaar aan betaalt aan Tivoli-Vredenburg. Ah. Met, met alle subsidie, dat iedereen ook naar een gratis voertuig Voorstelling zou moeten kunnen. Vond ik dan wel een uh, sympathiek idee eigenlijk. Uh, ja, echt... Gratis ijs doet het altijd goed. Ja, ja er, er, waren, er werden op een gegeven moment vragen gesteld vanuit de zaal. En dan merk je wel dat uh, uiteindelijk de focus van mensen... toch wel heel erg is op die, op die grote partijen. Hè. In, in Utrecht zijn D66 mm -hmm. en GroenLinks de grootste partijen. Mm -hmm. uh, de, ik uh, schat in dat het merendeel van de bezoekers vanavond... ook een beetje links georiënteerd waren. Mm -hmm. uh, dus die, die, daar waren de publieksvragen ook op opgericht. Dus Want die dat partijen. Ging over? Ja, dat. Maar, en daar, da, daar had ik dan nog wel dieper op in willen gaan. Zeg maar, als je het hebt over duurzaamheid, bijvoorbeeld, vind ik ook een belangrijk thema. Hm. Hoe onderscheidt een partij als D66 zich dan van GroenLinks? En dat werd dan niet zo duidelijk. Nou, bijvoorbeeld uh, dat GroenLinks de binnenstad helemaal autovrij wil. Ja. Net als de Partij voor de Dieren. Eh, en, en er zijn natuurlijk andere partijen die zeggen, zoals D66... ja, je moet toch wel wat autoverkeer nog in Utrecht eh, toestaan. Want ja sommige mensen kunnen niet anders dan met de auto naar de Maar die dat binnenstad. zijn toch heldere standpunten? Wat had nou, jij dan nog meer willen horen? M, nou, dat, dat was dan inderdaad een fijn standpunt. Maar ik, ik had het idee, dat, dat, dat dit was dan één thema wat heel helder uit de, ja. uit de verf kwam. En dat was ook omdat ik daarna nog eventjes... Uh, de lijsttrekker van D66 had gevraagd... maar hoe staan jullie nou in die auto's in de binnenstad? Ja. Maar dat was gewoon even een één op één gesprekje. Maar dat was niet per se dat dat in het debat... Zo, uh, en waarom wilde je dat van hem speciaal van. weten? Um, nou, ik ben uh, net lid geworden van D66. Oh, dus ik dacht, <laughs> ik wilde eventjes uh, horen hoe zij daarin staan. Uh, dus ik was wel uh, gerustgesteld door hem. Want ja, anders kom je toch in de verleiding om, om, om, bij, om meteen al uh, vreemd te gaan. Hè, ja. Tijdens die uh, lokale verkiezingen. Ja, heb je geflyerd? Nee, nee, nee. Ik ja, krijg ik, ik, ik er een kijkje aan hoor. Ja, uh, ja, inderdaad, dat is waar. Zo'n mooie, <lacht> hi hippe, vormloze uh, uh, sweater. Mm, ja, misschien bij de volgende verkiezingen. Ik, ik, ik, het is toch, ik vond wel, het lid worden van een, een politieke partij... en ook vanavond bij zo'n debat zijn, het is toch uh, in zekere zin... voel je, uh, als je, uh, ja, voel je ook soms wel de, de aantrekkingskracht van het cynisme of zo. En om te zeggen van, ach, laat de politiek, laat maar links liggen. Want uh, mm. ja... Goh, wat maken ze ervan waar... En dat, dat, dat, dat voelde ik toch vanavond ook weer, daar geloof ik dus niet in. Nee, en gelooft de, de rest van Utrecht daarin? Leeft het erg in Utrecht? Heb je het idee? Ik heb het idee van wel, ja. Er hmm. uh, hangen in ieder geval heel veel posters... Hmm. waar ook dingen over, over samenwerking staan. Um, maar um, ja, nou ja, ik vond het vanavond dus super druk bezocht. En ook heel veel uh, jongeren. Ik dacht, oh, misschien komen er allemaal oude mensen uh, naar, uh, naar zo'n debat. Maar dat was helemaal niet zo. Hmm. En de PVV doet mee, Ik dus ben benieuwd wat dat dan doet. En denk, het is best wel versplinterd. En wat dat dan uiteindelijk oplevert, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Daar zijn we allemaal nieuwsgierig, naar. maar doe eens een voorspelling. GroenLinks is nu de grootste partij in, in Utrecht... en heeft ook eigenlijk een klein beetje wel beleid bepaald van de afgelopen mm. jaren? Ja, uh, nou ja, de, de, de coalities zoals die er nu was, is, uh, was heel breed. Uh, GroenLinks, D66, maar ook VVD, en SP. Dat zijn typisch van die dingen die je natuurlijk in de lokale politiek ziet. Dat, mm. dat, dat, dat soort ja. gelegenheidsverbanden dan wel werken. Daar kan het wel. En ik kan me best wel voorstellen dat dat eigenlijk weer, uh, weer zo gebeurt. Ik, eigenlijk verwacht ik niet. Utrecht is ook wel weer een hele een soort van constante, ja, rustige. Nog heel lang een vrij linkse stad ook. Wel, ja, he? ja. Ja, en, en uh, duurzaamheid speelt een grote rol... want dat was ook nog een moment dat uh, Marcello met zijn uh, Utrechtse vlag omgeslagen een groot applaus kreeg. Zodat hij zei, en als jullie op mij stemmen... dan ga ik persoonlijk ervoor zorgen dat de A27 bij Amelis weert. En voor de mensen die echt een beetje de Utrechtse geschiedenis kennen... Nou weten dat dat ja, een groot ah, punt is. Ja, snel snelweg door dat bos. <laughs> dat, dat ja. Die, ja, precies. En daar is nu weer sprake van dat dat verbreed gaat worden. En ik, weet ik woon het, daar ja. vl straks vlakbij, dus dan... Uh, ja, Ach ja, misschien stem ik gewoon Marcello. We zullen nog op gaan kijken. Woensdag. Oké, okay, wordt spannend in Utrecht. Dankjewel, Sophie van Denk. I'm uh -huh. Cry was dat van Guns N' Roses en dat was de muziek die Els Lokker liet klinken op het moment dat de kist met het stoffelijke overschot van haar man Ruud Stratman de kerk werd binnengedragen. Stratman werd op 25 april 2012 in zijn juwelierszaak in Den Haag door twee 19-jarige overvallers doodgeschoten. En bijna zes jaar later heeft journalist Vincent Veenman een boek geschreven over het politieonderzoek dat toen in gang werd gezet. En Els en Vincent zitten nu hier bij mij aan tafel. Goedenavond, allebei. Goedenavond. Els, wat zegt dit nummer over jouw man, Ruud? Uh, ja, hij was gewoon ook een liefhebber van Guns N' Roses en hmm. van Queen en ja, gewoon van dat soort muziek. Dus. Uh... Hij had, hij had altijd rock en roll aanstaan hè, in zijn werkplaats. Ja, het algemeen gewoon de radio. Maar uh, ja, dat soort muziek dat, uh, was wel lekker. Dan ging hij even wat harder. Ja. Dus, uh... dat, dat huis uh, waar het allemaal gebeurde. Uh, in de Brede Straat, geloof ik. Hè? In Beeklaan. Den Haag. De Beeklaan in ja, ja. Den Haag, ja. Um, je woont nog steeds in, in datzelfde huis. boven maar... de winkel waar jullie juwelierszaak toen, uh, toen ja. was. En denk je er nog vaak aan? Uh, ja en nee. Uh, aan het gebeuren zelf, hè, de, de moord, de overval... daar denk ik zo weinig mogelijk aan. Mm. In deze tijd, hè, met de aandacht weer, de vormen, dat boek... Mm -hmm. komt dat natuurlijk weer vaker naar voren. Mm. Ik denk wel heel veel aan Ruud, dat wel. Ja. ja. Maar doe je, daar, doe je daar echt moeite voor? Ja, het is altijd natuurlijk, als je moeite moet doen om ergens niet aan te denken... dan ga je er juist aan denken. Hoe ja. doe je dat? Er niet aan denken? Nou ja, door me te focussen op de dingen waar ik wel aan wil denken. Mm -hmm. Dus uh, de kinderen, de leuke dingen, lekker weer... Uh, de, de mooie herinneringen, uh, ja... Hmm. Gewoon aan leuke dingen denken. Ja. Nou ja, gewoon, ja, het klinkt een beetje erg simpel, maar uh, je ja. Nou ja, begrijpt misschien een beetje wat ik bedoel. Ik weet ook niet of je ik het begrijp beter wat kan uitleggen. Ik ja. begrijp wat je bedoelt. Het was, um, ja, het was een bijzondere zaak om, om, om meerdere redenen. Maar vooral ook omdat het de eerste keer was dat in Nederland uh, de politie... bij hun klopjacht op de daders sociale media inzette. En daarbij veel uit de kast trok. Laten we heel even luisteren naar een klein compilatie van wat er toen gebeurde. Een ongebruikelijke stap in het politieonderzoek... naar de roofoverval op een Haagse juwelier. Vanmiddag zijn de namen en de foto's van de vermoedelijke daders... verspreid door de politie. De politie verspreidt wel vaker foto's van verdachten... maar kiest er nu voor om ook hun namen bekend te maken. Goedenavond. De moeder van een van de twee overvallers roept haar zoon op... om zich te melden bij de politie. De moeder belde vanavond de NOS. Ja, hele familie zoeken van zia. Ik wil, hij gaat terug naar uh, hier, politie of thuis. Nu, ruim een week later, zijn niet alleen de twee verdachten... van die overval opgepakt, maar heeft ook een van die twee... een bekentenis afgelegd in Georgië, waar hij naartoe was gevlucht. Beelden van die bekentenis waren te zien op de Georgische televisie. Roosje, Ja, Vincent Veeman... Um... Was dit het feit dat de politie eerst de beelden van de overval zelf... publiek maakte en, en liet uitzenden... en later zelfs de identiteit van de daders ook bekend maakte? was dat wat de zaak bijzonder maakte? Vanuit uh, politieoptiek en opsporingsoptiek uh, zeker ja. Want het is iets wat niet uh, heel vaak gebeurt, gebeurt bijna nooit eigenlijk. Zeker niet buiten de gebaande paden van hey, opsporing verzocht, kennen we allemaal natuurlijk op, uh, op de dinsdagavond. Mm -hmm. Maar in dit geval was de noodzaak zo hoog dat ze op vrijdagavond al uh, bewakingsbeelden vrij, uh, vrijgaven via alle media. Dus niet ja. alleen de eigen opsporingskanalen, maar overal. Ja. En hetzelfde geldt voor de identiteiten. Dat is helemaal een stap waar echt. Uh, ja, zware restricties aanhangen, waarvoor men in dit geval zei... ja, het is toch nodig. Ja, uh, Els heeft zelf uh, ook al een boek geschreven over wat er gebeurd is. Er is leven na de dood van een geliefde. Was, was het feit dat dit het zo bijzonder maakte voor jou ook de reden... om nu na zes jaar alsnog een boek te schrijven... en de hele zaak te reconstrueren? Of zijn er andere overwegingen bij? Ja, dat was zeker een reden. Ik had uh, eigenlijk via via kwam ik op het idee van. Nou, misschien moet je eens een boek schrijven. Voor mij was dat duidelijk. Dan is er maar één zaak waar het voor mij over kan gaan. Het was een zaak die mij toen de tijd gewoon qua werk heel, heel erg bezig heeft gehouden. Maar uh, waar je ook ja, uh, emotioneel gewoon in gedachten bij betrokken raakte. Die kennelijk in mijn hoofd was, uh, was blijven zitten. Jij was verslaggever bij Onlokwest. Ik West was verslaggever toen, bij ja. Westen inderdaad. Uh, ik heb de hele week, anderhalve week daar toen, uh, toen rondgelopen. En. Um, Enerzijds wilde ik graag uh, ja, uitzoeken... wat gebeurde er nou op het moment dat ik achter die linten stond... en niet verder mocht en niet te horen kreeg... en ze wilden niet vertellen wat ze allemaal aan het doen waren. Wat gebeurde er op dat moment? Ik wilde dat gewoon uh, duidelijk inzichtelijk maken. Uh, daarnaast was er inderdaad het boek van Elzal... waar heel duidelijk in omschreven wordt hoe zij alles beleefd heeft. Nou, hmm. Dat heb ik uh, heel dankbaar kunnen gebruiken. Uh, ik heb haar maar heel kort hoeven spreken ook... want eigenlijk stond, stond, al, stond hmm. al in dat boek... En uh, zo kon ik die tweede lijn er heel uh, netjes na zetten. En ja. Ja, vanuit mijn eigen oogpunt de journalistieke lijn. Ja. Uh, ja. Els, hoe, hoe was dat voor jou toen? Dat uh, waren... Haar scherpe beelden, uh, ik neem aan dat jij ze gezien had... voordat ze openbaar gemaakt werden... of was dat voor jou ook de eerste confrontatie ermee? Nou, ik moet zeggen, de allereerste keer dat ze op televisie kwamen... heb ik niet gekeken. Hmm. Ik ben wel van te voor, uh, op de hoogte gesteld door de politie... dat ze vertoond zouden worden. Hmm. En ik heb een foto gezien van een stilstaand beeld uit die... Uh, ja uit die bewegende beelden en dat was al heftig genoeg voor de eerste keer dat vond ik ook al heel erg heel erg heftig ja. en ik heb pas later heb ik ja, bij uitzending geweest teruggekeken en dat en dat alsnog bekeken die beelden ja. maar het was inderdaad uh, heel erg heftig want we beelden van van wat er gebeurde terwijl jij op de verdieping daarboven met de politie aan het bellen was. Er wordt in boeken uitgebreid beschreven hoe dat, ja, dat in het klopt. begin ging. Ja. Um, was jij het er meteen mee eens dat die beelden vrijgegeven werden? Ja, ik vond het fantastisch. Ik, ik, ik vond het ook zo fijn toen dus heel, heel veel verder achteraf bleek... Uh, dat er door de rechters geen rekening werd gehouden. Er werd geen strafrecht uh, aftrek toegepast vanwege dat vertonen van die beelden. Mm -hmm. En ik was daar zo blij mee. Ik denk, dan kunnen ze dat vaker doen en, en eerder doen. Ik vind het gewoon... Ja, als er mensen dat soort dingen doen en er zijn duidelijke beelden van... dan moet dat gewoon gebruikt worden. Ja. De politie heeft echt bewust eh, ook beelden van de woede op de gezichten van die jongens... Hè, de agressie op de gezichten van die jongens gebruikt om de impact te vergroten, hè Vincent? Ja, ze hebben daar heel eh, bewust naar gekeken. Het boek heet Twee Minuten, dus je hebt twee minuten aan beeld. De overval duurde twee minuten en ik geloof dat ze 50 seconden ongeveer... Uh, uitgezonden hebben. Ze hebben echt heel bewust gekeken naar welke stukken pakken we dan. Dan kijk je naar uh, ja, uh, hoe bewegen ze. Dus inderdaad herkenbaarheid. Maar ook juist het laten zien van de agressie. Daar stond ja. de politie erg op. Om ook dat te laten zien. Omdat dat juist... En, uh, ja, daar waren advocaten het later natuurlijk niet mee eens. Maar vanuit het perspectief van de politie was dat natuurlijk juist iets wat mensen... over een streep trok om te, om te merken hoe ernstig het was. Mensen waren hier zo geschokt dat... En zoals ze zeiden, dat iedereen, ze gingen reageren. iedereen ze wel wilde verlinken op dat ja. moment. Wat is dat uiteindelijk bepalend geweest... voor het feit dat die jongens inderdaad uh, vrij snel gepakt zijn? De een was nog in Den Haag en is vrij snel gepakt. De ander bleek in Georgië te zijn en heeft zichzelf op een gegeven moment gemeld. Maar is dit bepalend geweest? Nou, het is bepalend geweest dat ze meteen die avond al met zekerheid konden zeggen wie het waren. Want dat was een aantal dagen onduidelijk. En dat was waar ze in eerste instantie natuurlijk naar op zoek waren. Mm -hmm. um, ja, uiteindelijk hebben ze nog wel de stap ook moeten zetten... om ook de identiteit met pasfoto's vrij te geven. Dat is natuurlijk nog wel anders dan dat korrelige bewakingsbeeld. Um, dus die stap hebben ze nog wel moeten zetten. Maar ja, het zijn zeker belangrijke stappen geweest... om ze binnen een week binnen te krijgen. Ja, en Els, voor jou... Is het bevredigende dat de rechter daar geen rekening mee had gehouden? Zodat het voor de politie ook makkelijker is geworden daarna om dit middel in te zetten. Zeker, he? zeker. Dat vond ik, dat vond ik echt uh, eigenlijk het, uh, het meest positieve aan de uitspraak, moet ik zeggen. Want kijk, de zwaarte van de straf, straffen was natuurlijk een lachertje. Maar dat was een heel positief punt uh, van de uitspraak waar ik heel erg blij mee was. Ze kregen in, uh, in hoger beroep uh, respectievelijk tien jaar, acht jaar en vrijspraak. Daar was, jij niet, daar was jij niet blij mee? Ik vond het vreselijk, Ja. ja. Je, je, je hebt altijd uh, gezegd, toen al, meteen na uh, de dood van je man... Uh, en een aantal keren daarna, dat mensen hun woede los moesten laten. Is jou dat gelukt? Ja, ik, ik, heb, nooit, ja, ik heb daar nooit heel erg last van gehad, van, van woede naar de daders. Uh, ik denk dat dat een stukje karaktereigenschap is. En gewoon puur massel dat ik het zo makkelijk los kan laten en dat ik me kan focussen op, op de belangrijke dingen. Namelijk de liefde van ons gezin en van onze familie en vrienden. Want dat vind ik vele malen belangrijker dan woede op die taal. Het heeft zo weinig nut. Want ja, hoe gaat het nu met jullie? Het gaat heel erg goed. Want kijk, het gemis blijft natuurlijk. Dat zal ook ons leven lang blijven. Dat geeft ook niet, dat mag er zijn. Maar uh, ja, voor de rest zijn we gewoon heel erg gelukkig gaan maken. We hadden er wat moois van. Knap. Dankjewel. Gefeliciteerd daarmee. En uh, bedankt voor het boek, Vincent Veeman. En bedankt dat je hier was, Els Lokker. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. De dichter F. Starik, die dit week einde te vroeg overleed... bedacht De Poel des Doods. Een groep dichters die gedichten schreef voor eenzame doden. Mensen met kind nog kraai die een gemeentelijke begrafenis krijgen. Om u te laten horen hoe goed Starik zich inleefde... in die onbekend gebleven levens... lees ik het gedicht voor dat hij vorige week dinsdag nog voorlas...